Ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Voormalige leiders van veiligheidsdiensten en het leger in Israël... willen dat de oorlog in Gaza stopt. Zo'n 600 oud-commandanten hebben een brief gestuurd aan het Witte Huis. Ze willen dat Trump hun eigen premier Netanjahu dwingt om de oorlog te beëindigen. En ze zijn niet de enige, zegt correspondent Ralf Dekkers kwart van de bevolking wil een einde aan de oorlog in ruil voor de vrijlating van alle gijzelaars. Nou ja, daar wordt niet naar geluisterd door de regering en dat weten deze commandanten ook. En de enige die echt invloed kan uitoefenen is Donald Trump. Trump is uiteindelijk de enige die echt iets kan forceren. Een Nederlandse stichting gaat een miljardenclaim indienen bij de FIFA en vijf voetbalbonden, waaronder de KNVB. Ze willen een schadevergoeding voor profvoetballers die geld zijn misgelopen door transferregels van de FIFA. Eerder zei het Europees Hof voetballers die hun contract willen opzeggen dat die worden tegengewerkt. De stichting denkt dat maar liefst 100.000 spelers zijn gedupeerd. Let op als je ervan houdt om het gas lekker in te trappen. Deze week is weer de jaarlijkse Europese flitsmarathon. In een boel landen houden agenten extra controles, ook bij ons dus. En dat blijkt aardig te werken. Tijdens de vorige flitsmarathon vorig jaar werden in minder dan een dag 150.000 snelheidsovertredingen geregistreerd. Ook werden duizenden rijbewijzen ingetrokken. Te hard rijden blijft de belangrijkste oorzaak van dodelijke verkeersongevallen in heel Europa. En een mooie bergbeklimmen op vakantie, dat doe ik wel even, denken steeds meer mensen. Maar daardoor raken ook steeds meer onervaren bergbeklimmers in de problemen. Reddingsteams moeten daardoor steeds vaker uitrukken. Volgens de Nederlandse klim- en bergsportvereniging komt dat deels door social media. Prachtige plaatjes die men ziet van, van bergmeren of berglandschappen. Maar dan eigenlijk denken, oh daar ga ik ook even naartoe. Maar volgens van tevoren ja, niet realiseren van oké, okay, maar waar is het dan precies? En ja, wat, wat moet ik doen en wat moet ik vooral ook meenemen? Mensen lopen bijvoorbeeld op sneakers of nemen geen regenkleding mee. Ook herkennen ze gevaarlijke plekken in de bergen niet. Daarom waarschuwt de vereniging. Als je niet weet hoe je daar meer om moet gaan, doe het dan alsjeblieft niet. Je bent op vakantie, hè? het is fantastisch om in de bergen te zijn. Maar je wil ook met leuke verhalen thuiskomen.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 We'll say a love like ours will surely pass but I know Do You're FM, ZFM. I'm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 Moet ik een stapje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 Something, something, something To explode Watch me I'm intoxicated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 So go so go go go go go go go